goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Amerika ziet een wapenstilstand in Gaza niet zitten. Dat zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur. Vanavond stemt de VN-veiligheidsraad daarover, vertelt mijn buitenlandcollega. De Verenigde Staten hebben vandaag al gezegd dat ze daar eigenlijk niets in zien. Zo staakt het vuren. En um, ja, zij zeggen dat die strijd van Israël tegen Hamas nog door moet gaan. En ja, de Verenigde Staten is de trouwste en belangrijkste bondgenoot van Israël. Dus... Uh, uh, ja, het lijkt er niet op dat zij hiermee zullen instemmen. Ja, en het kan dus dat de VS vanavond zijn veto recht gebruikt om het staakt-het-vuren tegen te houden. In de provincie Gelderland is deze week twee keer een wolf doodgereden door een trein. Het gebeurde in de buurt van Apeldoorn en Ede. In die gebieden wonen wolvenroedels. In totaal zijn er dit jaar tien wolven om het leven gekomen door een aanrijding met een auto of een trein. Het is nog steeds gedoe op Schiphol. Want het vliegveld schrapt dik 100 vluchten omdat er nog steeds problemen zijn door de mist. Gisteren vielen al 350 vluchten uit. En ook roosterproblemen zitten in de weg. Want mensen die gisteren eigenlijk hadden moeten werken kunnen nu nog steeds niet worden ingezet. En een Belgische gameontwikkelaar is de grote winnaar geworden van de Game Awards. Hun spel Baldur's Gate 3 is het beste spel van het jaar geworden. En die game is gebaseerd op het populaire rollenspel Dungeons Dragons. En wat het extra bijzonder maakt is dat er goed naar de gamegemeenschap is geluisterd. Zegt een van de makers tegen de VRT. En we zetten heel hard in om te luisteren naar, naar wat ze echt willen. Uh, en we proberen ook een maken die, die echt iedereen wil spelen. Inclusief wijzelf eigenlijk. En, en ja, dat leidt tot... Uh...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 Leid ik jou zo pijn, Iedereen maakt fouten. Waar zouden? Om vanaf mij er te zijn. gaan, maar net voor ik me omdraai, kijk jij me plotseling aan. Je bent me met een glimlach en fluistert zacht mij na. Duits lieveling, zijn wij tweede uur ingerold van Barboek Zandvoort. Ja, ik noem het maar de gesprekken, want het is inmiddels van alles. Het is een radiouitzending, het is een podcast, het is van alles. Uh, voor wie het hebben gemist, wij zitten vanavond met uh, Dolly Tempierik. Dat is niet bijzonder, want ik zit elke week met Dolly Tempierik, maar ook met haar broer Bas. En we hebben het het eerste uur uitgebreid gehad over hun vader Bertus Tempierik, die aan uh, nou, heel veel dingen uh, komt. Maar voornamelijk over het uh, runnen van uh, Strandtent de Golfslag, Strandtent nummer 16. Maar we hebben nog heel veel dingen niet besproken. En in het tweede uur gaan we onder andere bespreken de talentenjacht, de Formule 1, het Hawaii-feest, iets met een koe. En we gaan ook nog even een uitstapje maken van de strandtent. Iets hoger de boulevard op naar de Tiroler en Silberstuberl. Heel, he? Heel goed, Sandra. Ik ben trots op je. <hierig> <hierig> dat je dat uit kan spreken. Ja, laten we bij het begin beginnen. Uh, ja. Dolly, talentenjacht. Ja, ja uh, ook zo'n droom van mijn vader. Uh, ja, uh, omdat er zo ontzettend veel mensen ook op het strand kwamen... Uh, maar ja, niet iedereen was echt muzikant. Maar een heleboel mensen wilden toch wat doen. En toen had hij... Dus ik denk dat hij dat ooit toch wel ergens opgevangen heeft. Een talentenjacht. Misschien was dat zelfs al een beetje op tv. Maar toen is hij dat zelf gaan organiseren. En nou, dat was niet normaal. Er kwamen de mensen op af. We hebben... Ik weet niet hoeveel voorrondes toen moeten organiseren... om, uh, ja, om uiteindelijk tot een finale te komen. En... Uh, uh, ja, we hebben daar zo'n enorm pluimage aan mensen gezien. Maar een paar mensen zijn me echt bijgebleven. Dat was een, een meisje die kon zo mooi zingen. En daar was mijn vader helemaal verliefd op. Dat was Pas Pascal Erens En die zong uh, All of Me. Uh, ik, heb, ik heb het ook bij me, van Ella Fitzgerald. En dan had je Secret 2000. Dat was een duo en ideeën Paradise by the Dashboard Light na. Nou, dat was mijn vader ook helemaal van... Uh, dan had je ook Ad Gozens van Strandend 18. Nou, die, die kan heel goed gitaar spelen en zingen. Uh, Michel Koning uh, uh, van Tante Els. Uh, uh, weet je wel, de, de zoon die, die uh, zong... Uh, Dan liedjes. hebben we het niet over de voormalige eigenaar van de Bastille. Toch? Nee, dat nee? is okay. Ja, Michel Koning. <laughs> Voor die, de duidelijkheid. Ja, precies. Die, die had uh, precies dezelfde stem als uh, Tom Jones. En die liedjes zong hij ook. Uh, en dan waren, was er een, een, een, een meneer. Ja, ik denk dat hij uit de Cariben kwam of zo. Of uit Afrika, ik weet het niet. Een donkere man. En die was helemaal gekleed als inborling. En die kon over glas lopen en dergelijke. En, en dat met hele mooie... Oh, dus het was niet, boemen niet boemen alleen, boemen alleen maar zingen. Het was echt een beetje een soort van... Uh, van alles. Kunst, kunstfluiten was er ook eentje. En eentje die kon goed dansen. Die kunstfluiten? Kwam met een, ja, kunstfluiten. Klaas Dank. Kapoen heette die. Klaas Kapoen. Die ging kunstfluiten. Uh, we, Wat is kunstfluiten? Ja, dat uh, op zijn vingers zo. <lacht> dat heel mooie uh, liedjes uh, fluiten. En we hadden ook een Zandvoorter. Maar ik weet zijn naam niet meer, van Keur. Hoe heette die nou ook alweer? Die, die deed mondharmonica. Nou, kom ik misschien nog wel op. En uh, nou ja, goed. Dus, dus van alles wat, van alles wat. En dat, uh, oh ja, Roel Bartels ook uit Zandvoort. Uh, die kon heel mooi gitaar spelen ook. Uh, in ieder geval... Uh, uiteindelijk heeft dat geleid tot een hele grote finaleavond... waarbij alles helemaal omgebouwd werd. En uh, Heineken en dergelijke... hadden allemaal uh, grote prijzen beschikbaar gesteld. En uh, ja, die tent die zat, zat bam, bam, barstersvol. Uh, dus dat zijn wel de mensen die me zijn bijgebleven. Was er ook nog een jury... Uh, ja, er was een jury. In de voorrondes uh, zat Peppi. Uh, van Peppi en Koki. daar is hij weer. Ja, die zat in de jury. En we hadden Walter Surowitz. En Walter, dat was uh, een, een, uh, een uh, muziekleraar. En ik zat erin, omdat ik veel verstand had van dansen. Omdat ik uh, ja, een tijdje danseres ben geweest. En um, even denken... Dus dat wij waren, deden de aanloop. En later kwam er een meer uh, uh, ja, professionele jury. In die zin dat het echt mensen waren die, die wel een beetje verstand hadden overal van. Uh, Eén ook van Buma Stemra, geloof ik, of zo, die ertussen zat. En uh, ja, ik wil eigenlijk proberen. Ik weet niet of het gaat lukken, want mijn telefoon stopt zodra ik hem aansluit hier. Dus ik ga even kijken, moeten jullie maar zeggen of het wat is... Dan wil ik proberen om te laten horen hoe dat klonk. Ja. Je hoort niks, hè? Nee. Oh. Nee, nu niet nee, nu niet meer. Oh, wacht, hé. er staat ineens iets heel... Oh, dat was dus het vorige filmpje. Deze moest ik hebben. Even kijken hoor, we moeten dan bij 18 beginnen. Oh jeetje, dat wordt helemaal niks wat zonde. Nou, dat we praten uit. de tijd te leven. Heb je weer wat? Ja, dat, en daar houdt het nu op. Applaus, dames en heren, dat was het optreden buiten mededinging uiteraard, want dan zou die misschien de eerste prijs gehaald hebben. T-card. En in de pauze heb u kunnen luisteren naar Ted van Bergen met zang. En dan moeten we nu verder, dames en heren, want anders wordt het te laat. En er zijn allemaal toezeggingen gedaan, 8 uur, toen 9 uur. En daar willen we ons dan echt aan houden, want er moeten mensen naar huis. Andere mensen die hebben nog een afspraak voor een optreden ergens, het is uh, zaterdagavond. En wij moeten ons vasthouden aan het echte en het vaste programma. Er zijn ook nog mensen die willen husselen, noemen ze dat. Die willen later optreden, dat zullen we dan ook proberen. Dan zal ik met u goed vinden. Mag ik even horen, is die trommelaar achterin nog aanwezig? Ja, ja. Bij die trommelaar, staat die achterin de bar? Met je, is die Dirk Rumf aanwezig? Ja. ja. is die? Dan? Ja, ja, ja, bedankt, bedankt, u? bedankt. Bedankt. Bedankt. Ja, ja, wel. Gaat u nou niet weg, want u. Dit gaat is dit is aan. jullie vader, die behoren. Ja. ja. Trommel. Er is nog geen commando gegeven. Nog niet aan de trommel komen. Ah, dan komt de politie boven. Ja. Nog niet aan de trommel. Nog niet trommelen. Ja. Dames en heren, laten we dan. Nu beginnen met Ad Gozons. Waar is die? Ad Goossons. Ad, Ad Goossons komt naar voren. En dan, dames en heren, willen jullie even opletten, de deelnemers... ...want naar Ad Gozons, dan komt André Rijs... ...en als derde, en dat is op zijn eigen verzoek, komt Bonnie Cornelia. Dat kan niet anders, want die man die moet straks weg. Misschien is hij nog aanwezig bij de prijsuitreiking, maar als het te laat wordt, dan gaat hij gewoon stilletjes weg met de auto. En mocht hij de winnaar zijn, of de tweede of de derde plaats, dan zullen we dat wel bekijken hoe we dat dan moeten doen. In ieder geval, hij heeft verplichtingen in Amsterdam en dan moeten we husselen, dus hij komt als derde. Dus, willen jullie even luisteren? artiesten, Art Goosels, nu direct na de pauze. Als tweede André Reis en als derde, dat kan helaas niet anders, Bonnie Cornelia met die grote show. Ad Gozons is inmiddels geariveerd. Wat kun jij helpen met het aansluiten van de microfoons? Want het moet zodanig gebeuren dat we de gitaar kunnen horen en dat we ook zijn zang kunnen horen. Dames en heren, Ad Gozons is van nummer 18, strandpaviljoen nummer 18... Hij maakt zelf liedjes en die zingt hij. En hij begeleidt zijn eigen op de gitaar. Ad, ik denk dat je beter iets de kan. In verband met die speakers. Ja, te gaan zingen. Is er. Uh, dames en heren, dan wil ik even met Ad wat gaan praten. Want Ad, hoeveel nummers ga je brengen? Uh, drie graag. Drie? En dat zijn alle drie Nederlandse liedjes? Nee, niet. Nou, hij zal dat zelf wel aankondigen. Dames en heren, dan is zo beter de pauze om. Inmiddels zijn er meerdere mensen binnengekomen van de Nederlandse pers. Ook die heet ik dan nog welkom. We hebben voor de pauze een groot gezelschap deelnemers kunnen zien, horen. En nu, dames en heren, zijn we dan na de pauze. In de pauze heb voor ons gespeeld Dekart en Ted van Bergen heeft gezongen. Achter in de bar, helaas, het moet nu weer rustig worden, dames en heren. Want we gaan nu weer verder met mensen die dingen allemaal mee naar die beker. Eerste prijs 1982. Ik zal hem nog één keer ophouden. <lacht> er is hier een grote beker. En dat is de eerste prijs. Want die mensen die willen alleen maar een tastbare herinnering hebben. Dat is voor hun de grote eer om die beker thuis te bezitten. Dus niet een televisietoestel of een reisje naar Parijs. Maar die beker, daar gaat het hun om. Want daar staat in Talentenjacht 1982, Golfslag Zandvoort, eerste prijs en de tweede en de derde prijs. En de winnaar die gaat vanavond hieruit drinken. De zalse panje gaan vloeien hier op het podium van Strandtrent nummer 16. Dan wacht de beker terug, dames en heren. Inmiddels is Art zo zover dat hij zo dadelijk zijn geluid kan laten horen. Ik dacht dat die andere microfoon beter was om te zingen. Dat was de microfoon van de imitator, deze. Goed. De technicus hier aan de voorshow zijde die zeggen dat deze microfoon beter is om te zingen. Dames en heren, mag ik dan nu uw aandacht, want we gaan de pauze doorbreken. Wil de trommelaar nu zijn plaats innemen. En het liefst met de pet op. Dat hebben we afgesproken. Elke keer als er iets belangrijks medegedeeld zou worden... Dan zou in de bad Dirk Rump zijn met een trommel. Die heeft hij meegenomen uit Amsterdam. Dirk, zet je pet op. Want dan komt zo dadelijk het commando. En dan gaan we starten met het programma na de pauze. Daar staat Dirk. Het jou de stokken. Laat je stokken zien. Goed zo, Dirk. Trommelaar, roer de trom. Ja, dames en heren. Uh... <lacht> nou, ja, zo ging dat dan. Ja, waar Henny Huisman last had van overvolle telefoonlijnen... bij de soundmix show hadden jullie vader hele andere issues. Dirk, zet je pet op. Ja, kom op. Ja, maar dat was dan, dat, dat dan zo'n man, die was ook erop afgekomen... op die uh, talentenjacht, want die kon dan trommelen. Maar daar kan je natuurlijk niet mee optreden. Dus dan bedacht hij dan weer zoiets voor... dat die man dan toch weer een rol had, weet je wel. En uh, er toch bij was en zich erbij voelde. Dus, Wie is er uiteindelijk dus dat, naar huis gegaan met die beker? Ik ik geloof die die die gast die op op uh, glas liep hè. Ik weet het niet meer nog Ja, ik weet het ook niet meer. heb ja, we van een microfoon zo Nou ja, dan, moet, dan moeten we het even afluisteren. Maar daar heb ik niet zo zin in vanavond, jij? Nee. Is het nog dus, ergens terug te vinden, dit, uh, dit ja, fragment? Ja, dit, dit heb ik van uh, YouTube af. Oh, nou, misschien Dat heeft mijn zoon uh, op uh, we YouTube gezet. Uh, uh, dat, dat, uh, dat heet, heet het? Uh, Talentenjacht Zandvoort 1982. Ja, voor de mensen die het... Uh, in uh, Strangtente Gollensland. ...volledig willen luisteren, die... Uh, ja, die kunnen dat doen op YouTube. Kunnen ze hun hart even ophalen? Maar heeft het één seizoen geduurd, die talentenjacht? Of dat waren ja, er meerdere? Nee, volgens mij heeft hij meerdere gedaan. Hij heeft het volgens mij meerdere jaren gedaan. Maar dit, dit, deze kunnen we ons gewoon nog hartstikke goed herinneren. Dat, hij was inderdaad ook denk ik, nog voorlopig. Dit was nog voor Henny Huisman. <tie> Weet ik niet, weet ik niet. 82, ik weet niet wanneer Huisman is begonnen ermee. Niet, maar voor mij, die, die klappende telefoonlijn op de televisie was voor mij later. Ik, ik heb geen idee meer, joh. Uh, nee. maar het, het, het, het, het klonk gezellig, maar een hele hoop uh, instructies. Ja, uh, ja, ja, zo was die dan. Hè. Ja, dat moest er allemaal goed geleid worden. En, ja, hij had nog wel meer uh, gekke dingen, hoor. Want we hadden bijvoorbeeld... Een groep Amsterdamse vrouwen die kwamen elke dag bij ons op het strand, want die hadden hier een huurdeze kamers of een huisje, weet je wel. Maar een van die dames die wilde altijd elke dag een glas melk. En elke dag was ze bestelden ze die glas melk en dan zei ze: "Het is toch wel verse melk, hè Bert?" En dan zei hij: ja, "Natuurlijk is het verse melk." Maar op een gegeven moment na zoveel keer was hij het zo zat. Hij, weet je, elke dag weer die "Het is toch wel verse melk, hè Bert?" ja op een gegeven moment kwam ze die tent binnenlopen stond er een koe hij zegt als je nou nog eens een keertje vraagt of het verse melk is had hij, een boer had die laten komen oh. met zijn koeien op het strand nou echt ja, dat soort dingen kon je van hem oh. verwachten en, werd het gewaardeerd ja ja ja ja ja okay. ja ja ja ja ja ja, ja, ja, nou, ja natuurlijk dat. komt er nooit meer terug nee jawel jawel ja ze wist nou toen is ze zeker dat het vers was ja ja ja ja oh prachtig ja Heel mooi. <laughs> um, uh, Bas, het Hawaii feest hoorde ik jou noemen. Ja. Wat, wat hebben we daaraan gemist? Uh, nou ja, het was een heel groot opgezet uh, feest uh, met Rudy Wairata en uh, Willy Hill. Hoe? Rudy Wairata. Oh, Oké. Okay. Ja, dat, ja was dat, was, het... dat was toen destijds een hele bekende uh, figuur die ook op televisie kwam en alles. Oh. Ja. ja, het is eigenlijk een beetje in het water gevallen omdat het slecht weer was helaas, maar... Uh, onder andere John maken uh, Van een dolfinaard. Ja, heeft verzorgd met een, uh, een papier-maché uh, dol, dolfijnenkop. Uh, kwamen die meiden aan met een rondvaartboot die op Salvoort uh, in de rond Ja, maar dat met heeft niks met die, die dolfijnenkop te maken. Oh, nou ja, in oh. dat in ieder geval, was alleen april. Die, die, meiden, die meiden kwamen aan op die boot. als, mm -hmm. als het in de Klaas aankwam. met uh, Rudy Wajrata op die boot. En, uh, nou ja, dat is een warm onthaal geworden met uh, hele grote borden, ahola, malahini mm -hmm. en palmbomen. En uh, ja. ja, het is achteraf wel een heel groot feest geworden. Maar ja, je hoopt natuurlijk op mooi weer. Maar uh, ja, een hele hoop mensen in Salvat hebben het meegemaakt en praten daar ook nog steeds over. Ja, want ja. Ik, ik hoorde Dolly net zeggen van onze uh, vaste gasten, die kwamen ook als het niet zo mooi weer was. Absoluut. Strand. Ja, ja, ja, ja, die strandtent zat eigenlijk altijd wel vol omdat mensen elkaar dan toch lekker opzochten. Iedereen wist de, uh, waar de ander te vinden was. en uh, Ja, het was altijd gezellig. Het yeah. was altijd gezellig. En er was ook altijd wel weer wat. en Het was of moppen tappen de hele dag of yeah. weet ik veel wat. Het was altijd wel wat. Ieder jaar in augustus was er ook altijd wat. Uh, denk... Nou, dat is één keer geweest. En daarna oh. nooit weer. Want uh, we oh. hadden natuurlijk destijds de Grand Prix nog, hè. En mijn vader was hele goede maatjes met uh, Ton Spee. Van de Mickey Snacks. Van uh, Mickey Bar. Mm -hmm. En uh, die hadden met z'n tweeën bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn. Uh, want na want, uh, ja, het eind van de race was er natuurlijk altijd een afscheidsavond. Om dat uh, bij mijn vader op het strand te gaan doen. En dat gingen ze dan samen organiseren. En dat, dat is een niet normaal feest geworden. Uh, de, op alle terrassen stonden grote barbecues. Uh, er waren allemaal... Uh, uh, verschillende bands overal aan het spelen. Steel bands, normale bands. Weet ik het. Overal muziek. En... Um, uh, uh, ja, enorm veel personeel is er ingevlogen om dat allemaal uh, te. te, te, te, te jee, er gebeurt wat op mijn scherm. Maar goed, maar laat ik me niet afleiden. Uh, <laughs> om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus uh, ja, nou, de, de, niets werd aan het toeval overgelaten. Overal is aangedacht. Het is een waanzinnig groot feest geworden met alle monteurs. En uh, er waren ook coureurs en. Uh, nou ja, goed, al die, al die techneuten, alles, alles was ze. Maar je hebt tegenwoordig, en, met de Grand Prix is natuurlijk weer terug, uh, hu huurt een team een strandtent af. Maar ik begrijp ja, uit jouw woorden niet. dat hier alles bij elkaar kwam. Dat was één ja, grote hotpot ja, Dat had je uh, toen nog niet, nee. Van, van coureurs en teams gemengd en één grote gezellige afsluiting. Ja, precies. Ja. precies. Leuk, en uh, dat was ook hartstikke leuk. Het was heel geslaagd. En nou ja, een, een paar dagen later, uh, toen alles was opgeruimd en gedaan... en toen zaten ze met z'n tweeën in die strandtent aan tafel. Uh, nou, pen en papier. Alles uh, bonnetjes, dikketjes. Uh, alle in, uit, in, uit. Alles genoteerd en gedaan. En uh, toen waren ze aan het eind. En toen zaten ze elkaar heel beteuterd aan te kijken. Ik toen voelde voelde zeiden ze ik wel, godverdomme. Hadden ze geen cent verdiend. Ze hadden ja. gewoon kiet gespeeld. Nou ja, nou ja, weet je wat? Nou ja, maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben het leuk gehad Salami. en we hebben ons weer laten horen. En ineens zegt of mijn vader of Ton, dat weet ik niet meer. Nou, godzamme, we zijn dat en dat vergeten. Moesten ze toch nog heel veel bijleggen? Wow. Nou ja. ja, daar zijn ze echt weken mee zoet geweest hoor, met dat feest. Mm -hmm. Oh, verschrikkelijk jongen. Ja, memorabel, ja, ja. Ja, <laughs> maar wat minder ja, ja. voor de portemonnee. Nee, dat nou ja, voor portemonnee <laughs> gesproken. Hij was ook een van de eerste, en ook voor de laatste denk ik, die met een kruiwagen met klein geld bij de NNB aangekomen was. Ja. Dat was ook hilarisch. Want ja, voor de ja, toiletten krijg je het allemaal klein geld. En dat werd allemaal uh, gesorteerd in zakjes. Maar ja, dat was op een gegeven moment zoveel. Dat ja, dat ging had niet meer. Hij de kruiwagen gedaan. En hij is maar plein geleden ja die mensen waren ja. natuurlijk ook helemaal uh... ik, ik, ik ken het verhaal wel van ook ook een strandtenthouder die reed van die kliko's in van die van die oh, ja, ja, ja okay, dat ja, ja, was okay. iets later was oh, dat in de jaren negentig ja bij ons ging het niet alleen kleingeld, geloof ik oh, dat, oh, uh, oh, nee, nee dier. Dier. Dus, maar, die waren goed gevuld <laughs> ja ja ja maar, maar uh, ja, dat doe je, ik, in de kruiwagen ik, doe je dat niet ik weer op de zandvoorts van horen zeggen dus ik weet niet wat er van waar is maar dat zal gerust waar zijn hoor wat het ja op een goede toon werd er echt wel wat omgezien. Ja <lacht> uh, zeker. Ik wil eigenlijk, ik uh, kijk weer naar de klok. Tenminste, ik kijk nu pas naar de klok. Uh, ja. Even een sprongetje <laughs> maken naar... Uh, we nemen even afscheid van de strandtent. Met jullie ja. die je uh, wel bevinden. Ja. En dan gaan we even een sprongetje maken. Uh, want uh, ja, de Tiroler en de Silberstubel. En ja, uh, sorry, luisteraars, voor degenen die ze naar het... Uh, dat spreekt die Lissenberg helemaal verkeerd uit. Sorry, sorry, sorry. Want dit is ook een lastig woord. Is heel stuberol. lastig. Eh uh, Excuses daarvoor. Dus, uh, uh, nee, nog een half uurtje. Maar hoe kwam je vader daarin terecht, Bas? Het begon met de Tiroler stuubrol. Uh, dat mijn vader uh, t 16 had uh, met die gevraagd om dat te gaan exporteren. Ja, en mijn vader kennende was dan uh, vereerd genoeg. Die vond het moeilijk om nee te zeggen, ja ja, ja, ja, ja. En uh, nou ja, die is dat uh, gaan doen. En dat liep uh, heel erg goed. Maar ja, de tent beneden verdiende dan toch wat, wat minder aandacht. En dat heb ik dan weten op te lossen dat laatste jaar. En toen kwam nog de zaak daarnaast ook leeg. En die heb je ook uh, bijgetrokken een, uh, een gat gemaakt. En toen uit die twee zaken... Oh. Ja, nou, dat was Want, eerst nog e niet. Hè? Eigenlijk, nee, is niet, uh, nee. als, als ik het zo visualiseer, de uh, Tirolerstubel en de zaak daarnaast, die Silberstubel die ja. uh, uh, lag aan de Engelbertstraat. Ja. En volgens mij was dat, als je als dat flatgebouw er niet had gestaan, één rechte ja. lijn, volgens mij pal achter de strand. Helemaal breed was dat ook zo. Ja, ja. Dat, ja. Uh, ja, en het mooie was, de Tirolenstubel was natuurlijk echt een schnitzeltent, hè? Dat was en, het al, toen, toen je ja, vader hem ja, overnam? Ja. Ja. ja, en de Silberl stubel. <laughs> dat was een, een, echt een sterrenrestaurantje-achtig. Daar oh. werd ook alles uitgeserveerd. Niets ging zo op het bord erheen. Please alles me. moest uitgeserveerd worden. Met, en alles met, met tafellinnen en zilver. En, nou ja, daar had mijn vader natuurlijk een zwak voor. Maar dat heeft hij zich wel even vergist, hoor, want het was gewoon enorm veel werk. En je was echt afhankelijk van een echte kok en een echte maître en, en noem alles maar op. En ze hebben nog getracht om het mij bij te brengen. Maar toen ik eenmaal de, de paling in het groen bij iemand in zijn nek liet vallen... Uh, was het grauw gedaan met de pret. Hoefde ik dat uh, niet meer te doen. Mm. En uh, toen heeft hij eigenlijk, uh, wat Bas zei, de switch gemaakt. Van jongens, we houden hiermee op en we gaan het gewoon gezellig maken... Uh, we breken die uh, muren een stuk door. En uh, toedeledokie, we, uh, we maken het gewoon leuk. En dat was het einde van de Silberstuber. <laughs> nee, uh, ja, nee, het is wel Silberstuber gebleven. Maar wel het einde van het klasse -restaurant. Oh, ja. Okay, ja, ja. ja, ja. Het, het werd dus. niet één grote Tirolerstuber. Uh... Nee, dat ook weer niet. Nee. Er werd toch een ander soort eten gemaakt in de Silberstubel. Ja. En de strandtent is een jaar gebleven en daarna... Uh, ja, uh, hebben we het uh, verkocht? Uh, ja. Werd het toch te veel? Ja. hem alleen uh, zeg maar, uh, als baas. Zijn. Dat is best pittig, ja. inderdaad. Ja. Mm -hmm. Het is ook moeilijk je aandacht te verdelen, lijkt mij. Helemaal in de zomer. Ja, uh, ja. Ja, dat, ja, het is niet te doen. Wat, wat voor mensen kwamen... Ik had altijd het idee. En uh, corrigeer me als ik er helemaal naast zit. Want ik ben ook maar jonger. <laughs> uh, dat de Tiroler Stubel voornamelijk. Of tenminste. Ja voor 80% Duitse bezoekers? Of kwamen er ook lokale mensen? Nou, We hebben een hele <laughs> uh, grote groep lokale mensen... vaste klanten altijd gehad. Ja, ja zeker. Ja, die gingen, ja. kwamen vanaf het strand mee. En uh, Ja, de, de Tiroler was natuurlijk in de zomermaanden... wel uh, werd dat goed bezocht door toeristen. Maar in de rest van het seizoen... Voor Sonny ook weer allerlei uh, thema-avonden met eten. Indonesisch of uh, weet oh. ik veel wat, weet je wel. Dus ja, daar zat toch die zaak altijd weer vol. Uh, maar hij, hij, ja, hij moest het echt. Ja, hij had het echt van de, van de lokale bevolking, toch, hè, Bas? Jawel, ja. open, ja, vaste, ja. vaste klanten kregen Heel veel ja. vaste klanten, ja, zeker. En jullie werkten er ook? Of vind ik dol? Ik weet dat jij, uh, nou ja, een uh, uh, uh, uh, heel flamboyant leven hebt gehad, maar was je ook in de Tiroler natuurlijk? Uh, regelmatig, ja, regelmatig uh, was ik daar te vinden, uh, voor of achter de bar. Ja. En uh, ik, ik, ik had des, destijds had ik het helemaal niet breed. En, uh, dus ik, ik was er ook heel vaak rond deze tijd. <lacht> oh. Heel uitgenascht. Heel uitgekookt. Uh, maar uh, ja, nou ja, goed. Maar ik, ik hielp ook wel. Uh, uh, ja. Ook wel, ja. En uh, kon jullie vader daar dezelfde creatieve ei kwijt als op het strand? Hou op. Ja, toch? Nou ja, ja. niet zo, zodanig uh, met muziek of wat soort dingen. Maar wel qua horeca, dat dan weer wel. Uh, nou, altijd dit je pak. En, uh, ja, ja hij had, uh, op een gegeven moment werd het wat, wat losser. Uh, maar hij had een uh, jongen ontdekt uh, in Zandvoort. Een heel jong jochie, Ellen uh, M. Die heeft ook nog regelmatig in de krant gestaan. Die uh, speelde orgel. Mm -hmm. En hij had ook uh, Erik van den Berg. Die, die speelde ook bij hem. Uh, die speelde ook orgel. En Zong uh, ook. En, uh, ja, er kwamen ook nog wel andere artiesten. Maar ja, die Erik, dat was nog wel heel leuk om te vertellen. Want ja, uh, kijk, weet je, het was natuurlijk toch meer een kroeg dan een restaurant. Uh, uiteindelijk. Kijk, je kon er wel eten, maar het was eigenlijk meer een soort eetcafé, zeg maar. En um, op een gegeven moment, ja, er werd vaak flink uh, doorgedronken, hoor. En, en dat mensen ook echt niet meer zo uh, helemaal bij de tijd waren. En op een gegeven moment uh, is het... Uh, ja, er zijn heel veel gekke dingen daar gebeurd. Maar op een gegeven moment wat wel uh, een vervolg heeft gekregen... een staartje heeft gekregen... was dat een mevrouw... die was op een gegeven moment haar onderbroek kwijt. Is en goed, uh, en Ja, dat is, dat is een hele toestand geworden. En uh, daar is ze natuurlijk heel vaak mee geplaagd. Maar uh, die, die Erik, die, die uh, muzikant, die was daarbij. En die zat het allemaal vanuit het orgeltje zo te bekijken... en wat er allemaal gebeurde en te beluisteren. En die heeft daar toen een liedje over geschreven. In die tijd was uh, de band uh, Pussycat... Uh, die was heel beroemd met het... Mississippi. En die had Mississippi. En daar heeft hij een andere tekst op geschreven met Miss Me Slippy. <laughs> Zong die dan ook vanaf dat moment He, elke week? Ook? Heb je die ook? Nee, ik heb oh. niet. Ik niet Nee, ik heb wel Mississippi. Maar ja, nou, misschien als ik, als ik Erik te pakken had kunnen krijgen, uh, wat had gekund. Uh, misschien heeft hij het nog wel. Dat weet ik niet. Ja, had had maar, hij het hier live nog eens een keer kunnen, kunnen, ja, ten, ten, ja, ten ja, kunnen brengen? Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een giller geweest. Ja, nou, ja, Ja, ja, ja. ja. Maar zal ik Mississippi draaien? Lijkt of, maar hartstikke leuk. Ja, gaan we dat doen. Ja, ja. Mississippi. Van Pussycat, Mississippi. Ja, dat, uh, dat was echt iets uh, wat, wat uh, vanuit die ziel bestubbel was. En ik denk dat menigeen die daar uh, stamgast was... Uh, zich dat nog wel kan herinneren. Neem ik aan. Dus, ja, ja. En, uh, ja, het, het, het, het, het zat daar echt wel vol met, met zandvoortes altijd. Ja. Ja. ja, en, en? en ook be, best wel feest. Er werd ook wel gedanst en gedaan. En uh, werd goed verteerd. En, en mensen kwamen er graag. Ja. Ja. En hoe, hoe lang heeft je vader de Tirol stubel gehad? Nou, uh, dat is op een gegeven moment in de fik gegaan. Oh. En uh, ja, dat, dat is in vlammen opgegaan. En toen was hij zo gedesillusioneerd. Ik geloof niet dat hij het nog geopend heeft, hè Bas? Jawel, jawel. Maar wel? toen was de Tirol stubel al weg. Ja, en die was toen al weg, het andere gedeelte, wat volgens mij op een gegeven moment... het Bert's Eetcafé uh, ja, ja, ja, dat, ja, dat is waar. Maar iemand dat had de, de, de vuilcontainer in de brand gestoken. Nou ja, er zijn waarschijnlijk brandende peuken in de... Oh, okay. Ja, er zijn brandende peuken in de uh, uh, dinges gegooid. In okay. de uh, vuilnisbak. Okay. En, en dan hebben we het nu over 19? Geen idee. 19 geen idee. Nee, nou, Maloes was, was al Oren, Dus hebt. het is waarschijnlijk iets van 19... <laughs> 87, 88 denk okay. ik. Ja. ik. Ik kan me niet herinneren dat hij uh, nee. is afgebrand. Maar ja. Dat, uh, en en wat, uh, ja, ja, wat, wat is de. de Bertus Eetcafé heeft hij nog gerund. En ja. kwam er ook een moment dat het eigenlijk genoeg was? Uh, ja, want uh, uiteindelijk uh, begon hij een leeftijd te bereiken. Hij, hij, uh, hij begon last te krijgen van blackouts. Hij heeft ook een keer zijn auto helemaal in de soep gereden, omdat hij een blackout had gehad. En toen heeft de dokter hem doorgestuurd en toen bleek hij toch een oorlogstrauma te hebben. En um, ja, toen kon hij ook niet meer van zichzelf op aan, want hij zakte steeds zo in elkaar. En uh, ja, toen, toen heeft hij de handdoek in de ring gegooid. Is hij gestopt. En... Uh, ja, eigenlijk is hij toen nog een paar jaar in Nederland gebleven... maar toen toch vertrokken naar Spanje. Lijkt me erg moeilijk voor zo'n bezige bij als ja. dat hij. Nee, hebben of... wij ook wel eens Zoals tegen ik hem elkaar... de afgelopen twee uur heb leren kennen. Ja, eh, hebben Bas en ik ook wel eens tegen elkaar gezegd... van hoe is het mogelijk? Want uiteindelijk had hij een, een huis op een berg... Waar, waar geen hond kwam. Ja, honden wel, want die hadden ze heel veel. Heel in Spanje. Ja? Ja. Uh -huh. uh, maar... Uh, uh, toch op zo'n zo plek waar, waar niemand je eigenlijk echt kent. Hè? Tenminste, niet, niet je verleden. En, uh, ja, dat, dat begrepen wij nooit zo goed. Hoe hij die, die stap... Maar misschien had hij er ook wel genoeg van. Ja, van, van de hele erge drukte. Ja, waarschijnlijk. En de reuring. Ja. En misschien had hij wat behoefte aan rust. Ja, dat, Woonde hij dat... daar alleen? Nee, met zijn vrouw. Met zijn vrouw. Hij is, uh, hij is met zijn vrouw is hij, uh, naar, uh, naar Spanje vertrokken. Ja. Nou ja, ze hebben het toeval een beetje ingerold. Want ook dat, kon ja. toen de, de, het appartement voor de, meneer Van Houten overnemen. Ja. Die, uh, ook een standwoord. Had. Ja. En van het een kwam het ander. En, uh, nou ja, toen ja, kon je weer een mooie reis die... kopen daar. Ja, toen zijn ze een paar keer verhuisd. En op een gegeven moment... Uh, ja, ik, ik, ik vind het ook prachtig daar. En ik was toen getrouwd. En uh, mijn, mijn echtgenoot, die had een huis in Beverwijk, wat hij uh, verhuurde... En toen zei ik, joh, zouden we niet in plaats van dat huis in Beverwijk... hier een huis kunnen kopen? Want we hadden het daar zo naar op Hier als in Spanje? als in Spanje, ja. In, ja. ja. in Almonjekar. En uh, toen, toen, nou, dat was aan mijn vader wel, uh, wel besteed. Want die ging meteen zoeken bij, uh, bij makelaars. En uh, oh jongen, elke dag op pad bij die makelaars kijken en zo. En toen had hij dus een huis ontdekt met... Maar ja, er zat heel veel grond omheen. 600 vierkante meter grond met fruitbomen en zo. was wel een heel leuk huis, hoor. En, maar toen zeiden wij van... ja, maar weet je, dat is niet echt wat voor ons. Want hoe moeten we die tuin onderhouden? We zullen er niet zoveel komen. Uh, maar ja, hij was inmiddels uh, als een blok gevallen voor dat huis. Zijn vrouw ook natuurlijk. Uh, dus toen hebben zij dat huis gekocht. Ja, en mijn stiefmoeder woont daar dus nog steeds... Ja. En jullie vader is daar altijd blijven wonen. Hij is ja. nooit teruggekomen naar Zandvoort. Uh, nee, uiteindelijk wel omdat hij uh, ziek werd. En dat, uh, dat de zorgverzekering eiste dat hij naar een Hollands ziekenhuis zou gaan. Uh, dus uh, ja, hij mocht zich in Spanje niet laten behandelen. Anders was hij daar wel gebleven. Dus toen is hij wel teruggekomen. Maar ja, hij is hier ook overleden. Nou, het heeft al met al toch wel een paar jaar geduurd. Um, ja, goed, hij, is, hij is nooit meer echt terug geweest. Nee. En wanneer is je vader overleden? In uh, 19, nee in 2014. Okay, ja. dat is, ja, dat is ja. niet, negen jaar geleden, dat is ja. niet zo lang geleden. Nee. Ik, ja. uh, ik, ja, ik, ik, ik heb een mooie, mooie indruk van hem gekregen. En ik, uh, ik, ik, ik vind het zo frappant. hoe je. Ik, ik heb ook een vader die agent is geweest, maar dat is hij zijn hele leven geweest. Is Zandvoort ook? Of nee. niet? Dat oh, dit is be, zo be, bewust niet. Okay. Dat, uh, wij, wij, wij woonden hier, dus dat, uh, dat, dit, dit, dit was om te wonen en hij mm. merkte elders. Oh, dan heeft hij wel wat mooie verhalen gemist. Want bij die strandpolitie, daar gebeurde ook wat, hoor. Mm. Ja, daar heeft hij ook nog bij ja. gezien, jullie vader. Dat ja, is... hij, hij heeft verhalen verteld. Als het goed is, dokter Mol, die heeft een heleboel die van die verhalen. Dat is verleden ook. Ja, ja precies, ja. maar die, die heeft dus al die verhalen... want die schreef mijn vader wel allemaal in een politieblad... En uh, dokter Mol heeft al die, die bladen heeft hij bewaard. Ik hoop ook dat ze er nog zijn, eerlijk gezegd. Want het zijn zulke goede verhalen. Mijn vader kon heel goed schrijven. Heel goed verhalen schrijven. En uh, zoals bijvoorbeeld was... Uh, er werd op een gegeven moment op het bureau... Werd er, kwam er iemand naar boven met een kunstbeen. Die had een kunstbeen gevonden. Op het strand. Op het strand. <laughs> en uh, nou ja, mijn vader heeft dat ding in de hoek gezet. Maar ja, dan ging hij weer op zijn uitkijkpost zitten... En hij kijkt zo en hij ziet in ene aan de, aan de vloedlijn... iemand tijgerend dat strand overgaan. En steeds kijken naar boven en weer een stukje en naar boven. En op een gegeven moment zag hij dat die man dus de bocht nam... om uh, naar boven toe te komen. Heb hij dat been gepakt, is hij op het balkonnetje gestaan? is hij helemaal met dat been zo gaan zwaaien... dat die man kon zien dat hij... Dat hij nou naar beneden loopt. ik heb hem. <laughs> ik heb hem, ja, ik heb hem. <laughs> oh, oh. En er was dus een man die, uh, die kwam aangerend uit zee. En die was niet te verstaan. En, en ja, ze dachten, het zou wel een Italiaan wezen of zo. Want wat, wat die man oh, nou ja. sprak. Ja. Ze begrepen echt niet waar het over ging. Maar ja, ja dokter Mol, die was toen verbonden aan, uh, bij de strandpolitie. Dat was daar de dokter. Mm -hmm. en, uh, dus die hebben ze gouden bijgehaald. Want ze begrepen die man niet. Want die man niet werd steeds blauwer en rooier en heel raar. En die, die lulde heel gek. Het bleek dat die man een kwal had ingeslikt. Ingeslikt? Ja. ja! Dus die moest met spoed naar het ziekenhuis. Hoe doe je dat dan? Ja, waarschijnlijk gewoon met zwemmen en ademhalen. En dat zo die, die, die, uh, die kwal naar binnen is ge, ge, geglibberd of zo. Dat, dat die, weet ik die, die, niet. die apparaten die ik soms op het strand zie zitten, die krijg ik echt niet naar Nee, binnen. dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat zal ook niet een heel grote kwal geweest zijn. Maar toch, als je hem inslikt per ongeluk, dan uh, ja. Oké, okay, ja. Wat, nou ja, dat wat zijn dingen. jouw beste herinneringen aan je vader? Als jij aan je vader denkt, waar, waar denk je dan aan? Ik? Ja. Ja, het, het, het levensplezier. Uh, zijn menselijkheid uh, naar anderen toe. Uh, altijd die hang naar gezelligheid. Altijd het lachen. Altijd willen lachen. En dat, dat hebben we ook bij zijn uitvaart gezegd. Hè? Dat, uh, mijn zoon had een heel mooi boek gemaakt over hem. Die kreeg iedereen ook mee, uh, een editie. En daar stond ook op: uh, het gaat om de lach. En, en dat, dat was bij hem ook zo. Ja. Ja, dat bleek dus uit dat uh, Formule 1 verhaal. Dat, uh, ze ja. zijn financieel niks wijzer om geworden. Maar <laughs> ja. Ja. Ja, we hebben en hier en... wel een prachtige anekdote. Ja, en hij had een verschrikkelijk gevoel voor humor. Ik, ik, ik weet nog wel dat we een keer in Spanje zaten op vakantie. Dat uh, zaten we in zo'n grote tent in Benidorm. En uh, mijn vader die maakte weer een grapje. Ja, daar kon hij altijd zelf het hardst om lachen. Dus dat deed hij dan ook. Hij ging heel hard lachen. En naast ons zat een vrouw. En die kijkt hem aan en die moest ook lachen. En toen begon iedereen die ging kijken. Dus die hele tent zat te lachen. Ja, nou, Niemand stekelijk. wist waarom. Maar die vrouw naast ons, die moest steeds omhoog springen... om lucht te kunnen halen, want die kwam er niet meer uit. En dat was echt typerend voor mijn vader. Als mijn vader begon te lachen, dan moest iedereen meedoen. Oh, geweldig. Ja, ja, ja, ja. En jij Bas? Nou ja, we zijn nog vergeten te zeggen dat hij ook manager was geweest van de popgroep Sen. Oh ja, ja dat, dat heeft je ook niet meer gedaan. op mijn lijstje. Dat hem nee, okay, stond okay. helemaal vol. Maar, niet genoeg papier. Uh, ja, dat was ook ja, iets heel unieks. Uh, hij had een grote dump vrachtwagen waar hij de strand ermee vervoerde. Met zo'n schuttersput uh, erbovenop. En daar kwam uh, de popgroep Sen uh, op het strand op Ja, ah, dat... die waren toen heel populair met, uh, met die liedjes van Hair. Oké. Okay. Ja. Ja. In, in, nationaal bekend. Hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Die ging daar kop op. Hele... Ja, ja, en, uh, ja. Ja. Dat was er nooit vertoond eigenlijk op het hele Zal voor strand. Niet en in. en waar, waar in het geheel moet ik dit plaatsen? Wanneer had hij hier tijd voor om dit te doen? Dat was in die beginjaren, hè? Uh, 72, 73. Ja, ja. ja. dus midden ja. In, in de strand en jaren nog. Ja, ja, ja, ja zeker. De ja, in de... ja, want mijn oom, die was drummer bij Ben, bij Sen. <laughs> en uh, ja, van daaruit is, is mijn vader dan weer manager geworden. Maar ja, goed, we, we zaten er zwinters ook heel vaak. Toen ik klein was, zat ik heel vaak bij Sen. Met de repetities in de kerk beneden in amsterdam Oost Okay. Dat, ja, uh, ik, ik heb het idee gekregen dat, dat jullie vader eigenlijk alles leuk vond. Ja zeker, ja, zeker. Ja, levensgenieter, puur zak. Dat is ook wat nou, ja, vrouwen. vrouwen vond hij ook. leuk. en en harde werker. Zeker, ja, zeker. ook dat. en ook. strand en runnen. En dan heb je. Er maar ja, dat was mijn moeder gezin ook, hoor. Mijn ja. moeder werkte ook keihard. En doordat ze alle twee hard werkten, hebben ze dat. Die hebben ze die strandtent kunnen kopen. Ja. Omdat ze uh, gewoon heel veel uren maakten. En heel veel, heel zuinig. Heel, heel veel weggelegd. En toen hebben ze die strandtent kunnen kopen. Ja, allebei harde werkers. Ja. Zeker. Nou. Uh, hoe hebben jullie het leven op een, in, in zo'n strand? Want jij, in, door, jij was twaalf. Bas, jij, jij was acht. Dus jullie zijn daar wel voor een groot deel opgegroeid. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe kijken jullie daarop terug? Als kinderen zijn Was het leuk? Was het druk? Was het... Ja, ik, eh, weet je, terugkijkend vind ik het heel leuk. En denk ik van ja, uh, ik ben er niet, niet slechter op geworden, denk ik. Aan de andere kant, toen ik kind was, vond ik het verschrikkelijk. Want ik kon nooit weg met mijn vriendinnen. Dat ging niet. Uh, ik weet nog wat ik één keer was wezen duwtrappen. En dat was op een hele mooie zomerse dag. En ik was lekker met mijn vriendinnen naar de muiden gelopen. heb even op de pier gelegen. En toen kwam ik terug. Nou, nou, nou, nou, nou. nou. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè. Dus uh, ja, en, en, uh, ja, het was hard werken. En, en soms was dat als kind best wel uh, lastig om dat uh, vol te houden. Alles in dienst van, van de strand. Van het, ja, het en ja. Oma en opa werkten ook keihard mee, weet je wel. Dus uh, ja, wat dat betreft dacht ik wel eens wat. Ik weet wel dat die meneer uh, destijds van een bierfirma... Nee, van, uh, van een uh, frisdrankfirma... Die, die vertegenwoordiger, die, die hoofdvertegenwoordiger, die kwam nog wel eens op het strand. En zei hij, zou jij het niet over willen nemen? Ik zeg, laat mij even lekker met rust. Ik niet. Nee, dankjewel. Nee, nee geen slaven bestaan voor mij. Ik wil er gewoon vak gaan uit. Ja, ze heb je het slaven bestaan? Ik vond dat een slaven ja. bestaan. ja. Het was, waren echt tropenjaren die die mensen hebben moeten draaien, mijn ouders. Echt hoor. Het was echt niet normaal. De lange dagen, jongens. zochten om vijf, zes uur er al heen en dan waren we s'avonds om een uur of elf thuis... en dan moest het huis nog, dan moest er nog gekookt... dan moest er nog dit, want dat was toen nog zo. En uh, nou, dat dacht nee hoor. Nee, dat, ja, dat wil dus ik niet. Na, naast alle feesten, partijen, gelach, uh, had, had het ook een keer zijn. Ja. Vind ik wel, ja. Het was hard werken. En dit is het nog steeds, hè. Laten we wel wezen. Het seizoens... Is, is, is nog steeds hard werken. Alleen, nu wordt er misschien meer in ploegen gewerkt... en zo is er wat meer personeel. Toen, toen was het echt ja het was, het was een familiebedrijfje. En je had niet zoveel personeel. We hadden Michiel. Hè? Michiel Drommel. Ja. Die, die, die uh, was bij ons uh, in de bediening. Nou ja, daar hadden we Ron de Vos natuurlijk. Ron Vos. Waar we verschrikkelijk mee gelachen hebben. Waar we de vorige keer over gehad hebben met Theo uh, en Raymond. En... Uh, ja, nou ja, nog wat mensen. Jan Hartendorp, Ben Schuurman. Uh, Carlo Kramer, je, niet Carlo Kramer, zeker. <laughs> Werner. Uh, hoe heet Werner ook alweer? Van Ketman. Oh ja, Werner Ketman. Ja, en, en daar hun zusjes en meisjes weer van. En, en ja, weet je, zo, zo ging dat dan... Uh, veel jongeren natuurlijk. Veel studenten ook. En, ja, die kwamen dan, en dan op een dag kwamen ze weer helemaal niet meer. Want dan hadden ze genoeg verdiend om een uh, pick-upie te kopen. Of zo, waar ze voor kwamen. Dus dan lieten ze hier gewoon lekker zitten. Mocht je het uitzoeken. Dus uh, ja. Nee, ik, ik, ik, ik, achteraf gezien denk ik. Ja, we hebben heel veel mooie verhalen. Uh, maar ik, ik zou er zelf nooit voor gekozen hebben. Nee. Maar wel veel van geleerd. Heel veel. Heel veel, ja. Maar wel te jong. Ja. Wel te jong, te hard gewerkt vind ik. Ja. Nou ja, het, de eerlijkheid, het, het, het siertje inderdaad... dat er naast, naast veel hoogtepunten ook wat, wat mindere kanten aan dit het, het horecaleven in het algemeen zitten. Want je bent inderdaad tenslotte altijd aan het werk. Ja, je, je, ouders, ja je, je hebt soms je ouders even nodig. En, en ja, de zaak ging toch altijd voor... En dat vond ik lastig om mee om te gaan, ja. weet je wel. Kijk, in lag het dan natuurlijk wel wat anders. Dan zat mijn vader altijd in de loods, want die was dan het bedrijf helemaal weer aan het uh, alles aan het. Ja, want maar, waar gingen jullie tent heen eigenlijk? Waar de Voltastraat. In de, in? In de Voltastraat, Volta ja. ja. En, en mijn moeder die zat dan hele dagen die hoezen te naaien voor de stoelen. Um, maar ja, uh, ja. En, en die, die nep leren, leren matrasjes op die, uh, op die bedden? Ja, dat ja maar op die, hadden dat hadden wij nog niet. Oh, die hadden jullie niet? Oh, ja. Nou, later pas. Later wel. In de, in de jaren tachtig uh, kwam dat wel. Ja, ja maar die in vader begin, ging ook nog, las ik net even de, in, uh, in het formulier... Uh, sponsorship van Campari. <laughs> dat uh, hij zich liet sponsoren door Campari. Ja, dat nee, geloof ik kijk, wel. De de, he, de dat de de de was dance. reclame, was ja. dat gewoon. Kletstone, ja. weet ik wel. Kletstone, ja, maar de Campari zoek. is ook geweest. is ook geweest. Ja, Kemmel hebben we een poosje gehad. Ja, die, die, daar kreeg je dan allerlei uh, spulletjes van. Aanschaf van 150 lichtmatrassen in rode of blauwe kleur. Ja. Waarop het woord Campari. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, lekker. Wist ja, je ja, ja. Ja, ja, mooi. van loperstof voor 450 lichtstoelen. Dat is waar je, waar je moeder dus mee, uh, mee bezig was. In kleur waarop het woord Campari als mede. Aanv wacht even hoor. Ik aanvangen met vernieuwen van stoelhoesten waarop het woord Campari. Zo en dat ja. Het was een heel officieel ja, ja, ja, ja. Uh, veel document. Uh. <laughs> ja, zeker. Ja, ja, dat ging. Verder het dagelijks uniform plaatsen van Campari parasols op de terrassen en het dagelijks hijsen van de Campari vlaggen <laughs> en de vlaggen van Nederland en Italië. Wow. Zo. Zo. O oh jee, er zaten nogal wat, ja, euh, haken, zaten in aan, wat haken en ogen aan. Ja, ja, ja heel wat haken ja, en ogen aan. nou ja. samenwerken met bedoelde firma's Grols en Hero en Campari in het bijzonder. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan weet je ook weer waar die uh, aan gelieerd waren. Ja, ja, ja. Ja, die van de Cledstone, dat, dat uh, had uh, John Lennemans. Uh, John ja, Lennemans ja. werkte toen als vertegenwoordiger. Hè? Die, uh, die had dat bij ons aangebracht. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh... Het waren mooie tijden. Uh, zeker. <laughs> zeker. Ja. En uh, ho ho hoewel niet dit, ja, dit weer wat anders dan een nachtclub of een, uh, of een kroeg. Ook de strandtenten. Ik vind het leuk dat we ook eens een keer diepe licht hebben. Ja, en, uh... omdat toch ook daar een discotheek zeker. en een kroeg in zat. Ja. En, en zo functioneerde het ook. Trouwens, we hebben ook uh, Rob Stam nog in die uh, kroeg gehad. Hè? Ja, ook. ja, die heeft er ook gewerkt. Ja. Maar het probleem was: uh, Hotel ja. en. Ja, er uh, dus, ja, werd uh, veel geklaagd vanaf het vervelende maplijn en zo. En, uh, dat, ja, tegenwoordig ja. hebben ze dan ook uh, uh, vrijstelling een paar dagen per jaar. Maar meer dan dat krijg je niet. En, uh, ja. Dat was een uh, groot struikelbrok om uh, groot te kunnen ontwikkelen. Dan. Ja, om grote ja. feesten te kunnen geven. Ja, want dat was toen met Sen ook. Ja. Dat is ook niet gelukt. Trouwens, met, met het, jij zei nog over het vuurwerk. Ja, ja, ja. Hoe zat dat ook alweer? Want dat had ik nou ja, geloof ik in de hij, eigen beheer. Hij had he? dat het er vooruitziende blink, Dus uh, Tegenwoordig wordt er ook eens vuurwerk afgestoken. Dus toen, hij dacht, uh, toen was het nog helemaal niet. Toen ging hij daarmee experimenteren. En dan moest ik het uh, op afstand bedienen. Maar ja, al heel vrij gauw ging het mis. En stond hij met het trappertje met het in zijn handen. En op dat voetje eigenlijk een ploffing waardoor door zijn hand helemaal zwart geblakerd was in Oi. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja ja ja sommige dingen liepen verkeerd af uh. ja. Ja. don't try this at home of nee, nee. nee. Of nog op het strand dus ze ja. waren ja. gaan ook wel aannemen dat zelf in eigen beheerde ja. ja, ik, ik kan <laughs> me nog herinneren dat ik met mijn uh, ja voornamelijk met mijn moeder inderdaad de in de rotom. zomer ja, ja. Na, na, na, na het vuurwerk oh ja dat is dat mis ik ook enorm dat vind ik zo jammer dat dat niet meer is die mooie vuurwerkshows ja, die vinden, ja dat, uh, die vinden dat niet zo tof vuurwerk. Maar het was, was inderdaad een uitje. Dan ging je met mama aan ja, ja, Ging ik uh, aan de hand van moeders naar het strand. En, oh, ah. ja, ja, ik denk dat heel alle dus Ja, nog dat nog wel vond weten, vol, hoor. Het was, In mijn, mijn herinnering was er echt altijd druk. Ja. Ja, ja, wat dat betreft hadden wij toen Marcel dat Paan ook bij de politie zat. Want mocht er mochten altijd binnen zitten bij de rotonde. Oh, ja, ja. Bij het raam. Ja. Ja. Ja. Hé <laughs> hey, jongens, uh, als we straks nog het laatste muziekje willen draaien. Want Bas had een verzoekje om uh, te draaien, om het programma mee uit te gaan... met het uh, laatste rondje van Rudy Karel. Maar uh, dan wil ik voorstellen om het uh, nu uh, af te gaan sluiten. Ja, nou ja... Uh... Broer, zus, Dolly Bas, uh, hartstikke bedankt voor deze fijne verhalen die ja. jullie met mij en de luisteraars hebben willen delen. Nou ja, ook met liefde vertelt, uh, het liefde verteld. Uh, het was een intiem gesprek, waarvoor dank. Ja. Uh, en de luisteraars vanaf deze plek bedankt voor het luisteren. De, de social media's bedankt voor de interactie op de, de andere kanalen, zoals Facebook. En uh, nou ja, ik kijk uit naar een volgende keer. En we gaan het natuurlijk straks op de podcast. Hè? Op de Zandvoort podcast zetten. Ja. Ik ga het zo even help me herinneren. Dat ik het ga proberen te downloaden. Ja. Zeg, Jongens bedankt voor het luisteren. Tot de uh, volgende maand uh, weer. Dag. <laughs> Geef me nog een laatste biertje.